...met het NOS-journaal. Het uitdelen van hulpgoederen in het zuiden van Gaza is uitgelopen op een chaos. Op sociale media is te zien hoe een menigte van duizenden mensen... in de buurt van de stad Rafa op een distributiecentrum afkomt. Ook zijn er schoten te horen. De hulporganisatie die de spullen uitdeelt zegt dat het team zich moest terugtrekken... omdat de menigte te groot was. Forum voor Democratie stapt uit de parlementaire enquêtecommissie... die onderzoek doet naar het coronabeleid... Gideon van Meijeren zegt dat hij van de commissie geen ruimte krijgt om kritische vragen aan hoofdrolspelers te stellen. Zo is volgens hem geweigerd om Mark Rutte, Hugo de Jonge en Jaap van Dissel onder Ede te verhoren. Hij noemt de gang van zaken onaanvaardbaar. De andere leden van de commissie zeggen onaangenaam verrast te zijn en herkennen zich niet in het beeld. Forum is altijd kritisch geweest over de coronaregels en verzette zich daar ook tegen. Tienduizenden mensen betuigen online hun steun aan Freek van het zangduo Suzanne en Freek. Vanmiddag werd bekend dat hij uitgezaaide longkanker heeft en niet meer kan genezen. Ook artiesten leven mee. Ilse de Lange noemt het verschrikkelijk en Guus Meeuwis zegt het nauwelijks te kunnen geloven. Vanwege de ziekte stoppen Suzanne en Freek per direct met optreden. Geen enkele aannemer ziet het zitten om volgend jaar de Zeelandbrug op te knappen. De brug van ruim 5 kilometer lang heeft groot onderhoud nodig. Het beweegbare deel van de brug is aan vervanging toe... maar geen enkele partij heeft zich ingeschreven, meldt Omroep Zeeland. Er is nog hoop, zegt de provincie. Eén aannemer toonde wel interesse, maar haakte af. Met die partij wordt nu opnieuw contact opgenomen. Of de zoektocht naar een aannemer voor vertraging of extra kosten zorgt... kan de provincie nog niet zeggen. Het weer: het regent. Pas vannacht wordt het minder nat, maar buien blijven mogelijk en het waait flink. Morgen eerst bewolkt met buien. In de middag droger en wat zon. Het wordt 15 tot 19 graden. Dit was het NOS journaal. ZFM verkeersinformatie. Dit is Mandy van der Plas van de ANWB. Inmiddels worden de meeste files korter, maar nog steeds is het drukker dan gebruikelijk op dit tijdstip. Zo staat er nog een file op de A1 Amsterdam richting Amersfoort. Daar is de weg niet net weer vrij bij Blarikum na een ongeluk. Je hebt hier nog een kwartier vertraging. Op de A9 van Diemen naar Amstelveen zo'n 10 minuten vertraging voorbij amsterdam Gaasperdam. En ook zo'n 5 minuten oponthoud op de A8 Amsterdam richting Zaanstad.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 Welkom terug bij het tweede uur van ZFM Jazz, live vanuit de studio in Zandvoort. Uh, vandaag samengesteld en gepresenteerd door ondergetekende Mr. Brightside Edward Rauhorst. Fluitist Ronald Snijders beet de, de spits af van onze tweede uur. Uh, een lekker portie Surinaamse Kaseko. Opgenomen direct to disc, zoals dat in het uh, jargon heet, in de Artoon Studio in de Waardepolder in Haarlem. Uh, ...te vinden op het album Penta... ...dat uh, teruggrijpt naar de, de, de Fusion en de Funk uit de jaren 70... ...en een fraaie cocktailbeat van Latin, Braziliaanse en Surinaamse muziek... ...ijzersterke album uh, van die Ronald Snijders Penta... ...geheten dus met, uh, <coughs> met uh, um, Johan Vroom op drums, ...Jeroen uh, Vierdag op bas, Mike Del Ferro op toetsen... ...en uh, het uh, geluid van Efraim... Trilio, uh, onlangs uitgekomen, dat album, bij het label Night Dreamer. In het uh, eerste uur. Hadden we al aandacht voor uh, Charles Mingus. Uh, de, de legacy van Charles Mingus werd na zijn dood uh, voortgezet door de Mingus Big Band. Onder meer met de Ronnie Cuber, uh, David Krikowski, uh, John Stubblefield. Uh, op het album uh, Que Viva Mingus uh, richten ze zich vooral op de Latin Jazz uh, composities van die Mingus. En je gaat luisteren naar Tijuana Gift Shop, de Mingus Big Band. met het nummertje Tijuana Gift Shop... van het album Ke Viva Mingus uit 1997. Van oud naar nieuw, ook in het tweede uur... hebben we aandacht voor nieuwe releases. We blijven even in grote orkestrale sferen... met de trombonist Ben Patterson's Jazz Orchestra. Komt uit de contraille van Washington, D.C. en uh, voorziet zijn album Mad Scientist Music... van een breeds meeslepend uh, cinematisch uh, geluid... Um, een ballad hier um, geheten, um, getiteld Always. Met een hoofdrol voor de bariton sax van uh, Duck Morgan. Nieuw release. We dus eerst Always van het Ben Patterson Jazz Orchestra. Maar als we het over grote orkesten van wereldniveau hebben... dan mag het Metropool Orkest natuurlijk niet uh, onvermeld blijven. De avontuurlijke Nederlandse topsaxofonist Jasper Blom... zag een uh, droom in vervulling gaan... toen hem en zijn kwartet de kans uh, werd geboden... om uh, zijn eigen composities uit te voeren... begeleid door het uh, Metropool Orkest. En dat hoorde je dus net... Um, het uh, album heet uh, Polarity en het uh, brengt het beste in zowel uh, Jasper Blom's uh, kwartet... als het uh, Metropool Orkest naar boven. Hier hoorde je net de uh, Blom's uh, compositie Tasmania... in een arrangement van de Prinsen Britse componist de Arrangeur... en trombonist Callum O. En um, Jasper Blom's uh, kwartet en het Metropool Orkest zijn komende woensdag te zien in het Bimhuis. Er waren nog enkele kaartjes uh, beschikbaar, zag ik net... Um, het kwartet bestaat verder uit Jesse van Rullo op gitaar... Frans van der Hoeven op bas en Martijn Fink op uh, drums. Blijven even in Nederlands. Op Bosquejos do Brazil brengt de in Nederland... woonachtige Braziliaanse saxofonist-fluitist Lucas Santana... Latijns-Amerikaanse muziek samen met uh, klassiek invloeden. Hij wordt uh, op zijn uh, album Bosquejos de Brazil ondersteund door het... Uh, Amsterdamse strijkkwartet. Het is echt wonderschone muziek. Het uh, album bevat naast zijn eigen uh, composities... drie stukken van uh, Antonio Jubim, Luis Bonfa en Milton Nascamento. We gaan nu luisteren naar Bos Kegel Dos... Uh, van die Lucas Antana zelf geniet. Tot dan. De schone Bosquejo Dos van Lucas Santana ging over... in een nummer van de Finse bassiste Kaiser Meens Sivu. De oprichter en leidster van het kwartet Kaisers Machine... waarmee ze al optrad op het Noordse Jazz Festival in, uh, in het Bimhuis. Moderne toegankelijke jazz met een uh, poppy touch. Met uh, het prettige zoetgevoigede stemgeluid van de eveneens Finse Maya Manila... In het nummertje Satama van het niet zo lang uh, geleden uitgekomen album Moving Parts. We blijven nog even bij uh, recente albums. Um, komen we dan terecht bij de gitarist Jotam Schuberstein, um, uh, Die het ook uh, in, in, uh, in de standards, de welbekende standards uit het uh, American Songbook... Um, en dat deed hij voor de tweede keer. Uh, het album heet dan ook uh, Standards Volume 2. En hij kwam bovendrijven met uh, enerverende interpretaties... Van, uh, van dus welbekende songs. Je gaat uh, luisteren naar Delilah... met dus Jotam uh, Silberstein op uh, gitaar en oet. Uh, je hoort dus een beetje midden-oosterse klanken. Uh, John Patitucci op bas en Billy Hart op drums. Peace. Stilberstein, Delilah... van zijn album Standards Volume 2... net een maandje uit. Over Standards gebroken, gesproken... die hebben we ook in de popmuziek... en dan kom je automatisch weer terecht... bij onze uh, fameuze ZFM Jazz... Top 2025... cover-up jazzy covers... van grijs gedraaide hits... uit de NPO Top 2000. Um, zo is daar uh, de drummer... Carl uh, Lethem, een uh, jazz uh, drummer... Die mag graag uh, jazz met rock verbinden... en populaire rocknummers uit zijn jeugd in een uh, jazzy jasje steken. Je gaat luisteren naar een uitvoering van Cream's White Room... met uh, Vic Juris op uh, gitaar. Te vinden op plek 1230 in de ZFM uh, Jazz Top 2025 cover-up. De enige reparade die tot stand komt via alcoholritmes... en kunstzinnige intelligentie. Set of MJs. Top 2025 cover-up. An open padding. Absolute de meesters in het verbinden van jazz, pop en rock... is big band leider en saxofonist Ed Palermo uit New York City. Shine on, you, shine on, you crazy diamond van Pink Floyd. Op positie 360 in diezelfde fameuze top 2025 cover-up. We zitten echt alweer tegen het einde van het, uh, van het uh, programma van vandaag... Um, is er licht aan het eind van de tunnel? Deze vraag stelt zich menig geen uh, heden ten dagen uh, af. Uh, nou, niet gewoon aldus de Amerikaanse trombodist Papo, Papo, Papo Vazquez en zijn Mighty Parrots Troubadours... Uh, van zijn uh, album Songs del Yayaque... ook niet zo lang geleden uitgekomen. Het nummertje Light at the End of uh, the Tunnel Blues... Moet ik nog even vermelden. De playlist komt natuurlijk weer op mijngroeven.nl te staan. Met een link ook naar de Facebook page van ZFM Jazz. En er is altijd licht aan het einde van de tunnel. Want volgende week is er natuurlijk weer een uitzending van ZFM Jazz. Ik hoop dat je het leuk hebt gevonden. Er zat weer van alles in. Van mainstream jazz naar funky stuff... naar wat klassiek naar poppy. Um, ja, maakt er een mooie dag van. We gaan eruit met Papo Vasquez... Light at the End of Tunnel Blues.